Na de mislukte overval op de First Curium Bank... ...heeft Tex Hex zich teruggetrokken in zijn computergrot... ...het hoofdkwartier van de misdaad. Daar zit hij nu samen met Skulls, de enige slechte van alle prairie people... ...te zinnen op wraak. Hoe durven ze, hoe durven ze mij een strobreed in de weg verleggen? Ik, de meest gevreesde schorp van heel het heelal... die bijna elke week met succes de bank heeft overvallen... wordt weggestuurd door die... Marshall Bravestar. Die, die sheriff van Fort Keringen. Oh, wacht maar tot ik mijn handen krijg. Ik vraag me trouwens af waar die zo opeens vandaan komt. Geen idee, Tex-Hex. Ik bedoel, ik weet het. Een van mijn spionnen in de saloon van Fort Kerium... ...heeft me verteld dat de burgemeester de aardse raad om hulp heeft gevraagd. Een leger van wel duizend politiemannen, tot de tanden gewapend, vroeg hij. Maar eh, hij kreeg er slechts één, Marshall Breesler, een sterke stoere... Ja, ja, laat maar. Scut. Ik weet nu wel wie Marshall Breesler is. Ik ben trouwens sterker dan hij. Dat is niet waar! Ik doe natuurlijk, Trexerx, natuurlijk! Trouwens, ik heb nu heel wat Kerium nodig. Skywalker, mijn vliegende robot, zit bijna zonder brandstof. Ik zal even op mijn computer kijken hoeveel Kerium er nu in de bank te vinden is. macht. Mijn computer zegt dat de kelder van de bank barstens vol kerium zitten. Die moeten we te bakken krijgen, scams. We moeten de bank vandaag nog overvallen. Geen sprake van. Uh, ik bedoel, natuurlijk. Waar wachten we op? Weet je wat? Ik haal hem meteen Skullwalker. En uh, we vliegen onmiddellijk naar Fort Kerium. En dan zijn ze helemaal verrast. Nee, nee. Voorlopig moet ik me daar niet aan zien. Marshall Bravestar kent me nu. Mijn verrassingsaanval is uitgesloten. We moeten er anders doen. Hé, hey, Skullers. Misschien kun jij de bank overvallen. Oh, ja. Vast en zeker! Ik bedoel, Nee, ik kan niet. Waarom niet? Ik heb geen tijd. Ik moet vanavond vroeg thuis zijn. ik weet niet waar de bank is. Goed, ik heb het begrepen. Je durft niet. Maar misschien heb je nog gelijk. Ik heb je nodig als spion en als maker van bommen en valsnippen. We moeten iemand anders vinden. Geen probleem, Dex-hex. Geen probleem. Uh, ik bedoel, dat zal niet eenvoudig zijn. Niemand kan zo goed banken overvallen als jij. Dat weet ik, Scruz. Dat weet ik. Maar voorlopig moet ik maar een tijdje wegblijven uit Fort Fockerium. Wat stom. Eh, ik bedoel gelijk heb je, maar eh, wie moet dan de bank overvallen? even bekijken. Ja, ik, ik weet het. Thunderstick natuurlijk. Oh ja. Eh, ik bedoel, eh, is dat wel een goed idee? Thunderstick is wel een hele gevaarlijke robot, maar uh... hij is niet een van de slimste. Nee, slim is hij niet, maar hij heeft wel een machtig wapen. Je bedoelt zijn dondergemeer? Ja, dat bedoel ik. Met zijn dondergemeer blaast hij alle muren weg en jaagt hij de goede burgers van Fort Kerium de stuip op het lijf. Niemand zal durven te reageren. Nee, niemand. Uh, ik bedoel, behalve misschien Marshall Bravestar. Hou op over die Marshall Bravestar. Ik wil die naam niet meer horen. Jawel. Uh, nee. Uh, nee, ik zal de naam Marshall Bravestar niet meer uitspreken. Hou op, zeg ik je... Nooit! Eh, ik bedoel, eh, eh, onmiddellijk! Eh, eh, onmiddellijk! Eh, dat beloof ik! Nooit zal ik de naam van eh, die sheriff nog uitspreken. Dat is je geraden. Ik zal nu Thunderstick met mijn computertelefoon oproepen. Zo. Thunderstick. ...onmiddellijk naar het computercentrum komen. Getekend, Tex Hex. Hier ben ik al, Tex Zo, dat is snel. Ja ja, ik zeg altijd, wie niet slim is, moet snel wezen. <lacht> <lacht> uh, uh, vertel eens Tex Hex, waarmee kan ik je helpen? Thunderstreet, ik heb zo even vernomen dat er een flinke lading keringen in de bank ligt en... Oh, ik heb het begrepen. <laughs> Wij gaan de bank overvallen. Dat is een goed idee, Texas. Een heel goed idee. Nee, Thunderstrik. Jij gaat de bank overvallen. Ja. <laughs> Wat? Ik? Helemaal alleen? Ja, helemaal alleen. Heb je het donderige bij je? Ja, hier is het. Mooi. En werkt het nog? Ja, natuurlijk. Zal ik het je van laten zien? Nee, niet hier, idioot. Wil je mijn hele computer groot schieten? We, we gaan naar buiten. Kom. Zo, even kijken. Ja, dat rotsblok daar. Dat mag je voor mij paard helemaal kapot zitten. Dat rotsblok? Geen probleem. Zo, even mikken en afdrukken. Allemachtig. Van de hele rots blijft alleen nog een beetje stof over. Verwapen is dat dondergeweer. Weet ik, Tex-Hex, weet ik. <lacht> Kijk, hier is het plan. Je vult Skullwalker helemaal met Kerium... ...dan rij je samen met Skulls naar Fort Kerium... ...en aan de rand En terwijl Tex-Hex en, en Fantastic boze plannen smeden... ...zit Marshall Bravestar samen met ja. Deputy Fuzz... ...in het commandocentrum van Fort Kerium. Dat was slecht gedaan. Uh, mooi gedaan, was de Hoe jij Tex Hex uit de stad hebt gegooid. Ik zie dat voorlopig niet meer terug. Nou, dat denk ik niet, Deputy Vars. Tex Hex is een bandiet die zoveel mogelijk keringen in mijn handen wil zien te krijgen. Hij komt zeker nog terug. Denk je dat? Ik ben er zeker van, Deputy Vas. Hé, hey. hey, wat is dat? Hoor je dat? Ja. Uh... Nee, ik hoorde helemaal niets. Ik hoorde alleen 30-30 die voor de deur begonnen. Nee, nee, dat bedoel ik niet. Ik hoorde het donderen. Donderen? Nee, dat kan niet. Op New Texas dondert het nooit. En toch hoorde ik het donderen, Deputy Verse. Dat weet ik zeker. Wat heeft dat te betekenen? Ik weet het. Uh, ik bedoel... Ik heb geen flauw idee. De enige in voor Keringum die dat kan weten is Handelbar. De baas van de saloon. Dan moeten wij Handelbar een bezoekje gaan brengen. Kom. Hé, schutty, schutty. Marcel Breefta hoorde het donderen. Heb jij iets gehoord? Wat zei hij? Sirki, Sirki zei dat het op Nieuw-Texas nog nooit heeft gedonderd... en dat Marcel Dreefstaar naar de dokter moet als hij het hoort donderen. <laughs> Bedankt voor je goede raad, 3030. Maar toch wil ik even naar een vragen of hij er meer van weet. Kom mee, dan gaan we nog wat water drinken. Kijk nou wie we daar hebben. Marshall Bravestar en zijn vrienden. Dag, Hendelbar. Mogen we drie glazen water? Natuurlijk. Drie glazen water. Alsjeblieft. En. Vertel eens, hoe gaat het? Heel slecht, Hendelbar. Eh, ik bedoel, heel goed. Eh, alleen heeft eh, Marshall Bravestar iets heel eigenaars geschoord. Hij hoorde het donderen. Donderen, zei je? Dat voorspelt niet veel goed. Wat bedoel je, Handelbar? Wel, eigenlijk, Marshall Bravestar, kan het niet donderen op New Texas. En als je toch hebt horen donderen, dan kan dat alleen betekenen... Kom even dichterbij. Dat Thunderstick weer op pad is. Thunderstick? Ja, Thunderstick is een robot. Een van de gevaarlijkste bandieten van de bende van Tex-Hex. Hij is wel een beetje dom, maar hij heeft een gevaarlijk wapen. Het dondergeweer. Hmm, het dondergeweer. Juist. Dus, als u het woord donderen, dan wil dat zeggen dat Thunderstick misschien aan het oefenen is om... Eh... Een aanval op Fort Kerium voor te bereiden. Ah ja, dat dacht ik al. Maar, uh, alsjeblieft, hoe komt het eigenlijk dat u dat kon horen? Het hoofdkwartier van Tex Hex is, is, is. heel ver hier vandaan. Hendelbar, uh, dat is niet belangrijk. Belangrijker is dat we op onze hoede moeten zijn voor een volgende aanval van Tex Hex en zijn bende. Kom, vrienden, we gaan terug naar het commandocentrum. We moeten op alles voorbereid zijn. Dag, Hendelbar. Ja, uh, goeiedag. Marshal Bravestar? Hé, hey, zeg. Pst. Zag je dat? Die Marshal Bravestar. Eerst breekt hij zo'n boomstam als een lucifer stokje er midden door. En, en dan hoort hij de op uren afstand donderen. Nou, eigenlijk verwondert me dat niks hoor. Nee, ik heb gehoord dat Marshall Bravestar kan zien als een valk... zo snel is als een puma, sterk is als een beer... en, en, en kan horen als een wolf. Nou, ja, eh... Dat hebben we gemerkt. Zeg dat wel. En terwijl Marshall Bravestar, Deputy Fellows en 3030 terugkeren naar het commandocentrum, staan Thunderstick en Scus klaar om te vertrekken naar Fort Kerium. Zo. <lacht> Even kijken of er nog genoeg kerium in Skullwolken zit. <lacht> vol. Goed zo. Zo Scus, is je wagentje klaar? Een kleine zwarte smokkelwagentje bedoel je? Ja, hoor. Dat is altijd klaar. En we zullen het dan nou wel nodig hebben om al het kelium te vervoeren... dat we zo meteen uit de bank gaan roven. Zeg dat wel. Klaar, Skulwalker. Goed zo. Kom, daar gaan we. We schieten daar goed op. Ik bedoel er, met deze snelheid komt de dood in verkeer. Nee, je hebt gelijk. Kom, we gaan wat harder. Gaat het zo snel genoeg, denk je, is, Natuurlijk, fantastisch. Natuurlijk! Thunderstuk! edele. Helemaal niet. Dan moeten we gaan vliegen. Hang jij de vleugeltjes van je wagentje uit? Dan trekt Sculwalkers een poot in. Klaar. Daar gaan we. Zo gaat het lekker snel, hè, Scus? Helemaal niet. Ik bedoel, ja, hoor. Kijk, daar ligt de keer in je bal. Dan moeten we hier landen. Maar mocht niet te dicht bij de stad komen, heeft tex Hex gezegd. Geen sprake van... Uh, ik bedoel, dan wonder we maar. Zo, hier zijn we dan. Goed, dit is het plan. Ik ga de stad in, blaas de bank omver met mijn dondergeweer... en als ik buiten kom met het kerium, schiet ik nog twee keer in de lucht. Dan kom jij als de blikser met je spukkelvagantje... we laden het kerium erin en hups, we zijn weer weg. Eh, begreep we, ik begrijp er geen slag van. Ja, ik bedoel, de je. Goed, dan nou ga ik maar. Nou, mooi. Even kijken wat dat Tex geks wil gezegd. is het wel links. Of was het nou deze? Nee, Is vroeg het mee. wacht. eerst, er links. Dan de tweede rechts, dan tot... Aan het pleintje en dan is de bank... ...rechts. Ja. Dan moet dat de bank zijn. Die is vroeger, Om de band te buiten te houden. <lacht> even, even, even door het raam kijken. Ik moet er op in zitten. <lacht> Daar zit alweer een van de prairie people. En ik keer op met de stil. En dat moet de directeur van de bank zijn. Hm. Trouw. Er staat nog een paard binnen. Nou ja, het ziet er helemaal niet gevaarlijk uit. Ik hoef de muren van de bank helemaal niet kapot te schieten. Ik schiet gewoon twee keer in de lucht, stap de deur in en vraag alle het kerium. Die zullen zich die zullen zich doodschrikken. Wel lekker. So, Zo. Daar gaan we. ook. Ik ben een overval! En dit is dat een trick! Weg! je op mij nou! Zeg ik nou weer! Ik ik, ben zanderstik En dit is een overval! Oh, is dit een overval? Zo is dat! So is en wat wenst meneer Thunderstick? Al het kerium en vlug wat. Natuurlijk, maar dan zult u wel eerst uw dondergeweer moeten afgeven. Hé? Hé, hé, hé, Mijn dondergeweer afgeven? <tie> Waarom? Hoe gaat u anders al dat kerium dragen dat in de bank ligt? Hé? Nee. <tie> ja, dat is waar ook. Alsjeblieft. En wilt u me nu volgen naar de kluis? Dat zie je, Hé? Ik, u bent wel een heel vriendelijke bankdirecteur, moet ik <laughs> zeggen. Bedankt, meneer Thunderstick. Zo, hier is de kluis. Na u. Bedankt. Zo. Hé, hey. Hey, wat heeft dat te betekenen? Hey? Welkom in de gevangenis van Fort Kerium, Thunderstick. <laughs> Wat gevangenis? Wie gevangenis? Dit is geen gevangenis. Dit is de bank. En wie ben jij? Ik ben Marshall Bravestar. En dit is Deputy Fuzz. Hij zal je bewaken. En geloof me maar, jij komt er niet meer uit. Oh, ver van zit in de gevangenis. Oh. Ik, ik bedoel er... Hahahaha! <SELTGELUIDEN> dat dikte dit in de gevangenis. Hahahaha! <SELTGELUIDEN> ja, lachen jullie maar. Het zal niet lang duren voor Tex Hex me kon bevrijden. En dan... Dan zal ik me breken. <SELTGELUIDEN> Goed, dat zien we dan nog wel. Dat hebben we mooi geregeld. Niet waar, Marcel Inderdaad, deputy Vars. Nu moeten we alleen nog de komst van Tex Hex afwachten. Weet je wat? Blijf jij hier om Thunderstick te bewaken? Dan ga ik ondertussen kijken of het nog rustig is in Fort Kerium. Goed idee, Marcel Breenstaar. Ik, eh, ik bedoel, uh, is dat wel een goed idee? Nee, hey, deputy Vars. Je moet niet bang zijn. Ik ben vlak in de buurt en zodra er iets gebeurt, kom ik hierheen. Dat is beloofd. Uh, hoeft niet. Uh, hoeft niet, hoor. Maar, Sam, Hoeft niet. Uh, uh, uh, ik bedoel, uh, zal je me niet vergeten? <laughs> Vast niet, Deputyverse. Goed, ik stap maar eens op. Ik denk dat Tex Hex nu wel op de hoogte zal zijn met al zijn spionnen. Inderdaad. Skars was Thunderstick ongemerkt gevolgd en had gezien hoe hij in de gevangenis werd opgesloten. Zo vlug zijn kleine beentjes hem konden dragen... rende hij naar zijn smokkelwagentje... en vloog vliegens vlug naar de computergrot van Tex Hex. De idioot. Ik had het nog zo gezegd. Pas op voor die Marshall Brave Hij is sterker dan je denkt. Geen probleem, zei hij nog. En kijk... Nou zit hij in de gevangenis. We moeten hem bevrijden en al het kerrium stelen. De enige die we daarmee kan helpen is Sandstorm. Gaan halen, schurk. Nee, nou niet, Texas! Nou! Ik bedoel, uh, daar ga ik al. Sandstorm, de zandhouders, is de enige die we nu kan helpen. Met zijn ijzersterke longen kan hij een verschrikkelijke zandstorm veroorzaken. En van de mist die hij uitblaast valt iedereen in slaap. Zo iemand heb ik nodig om Marvel Bravestar te overmeesteren en Thunderstick te bevrijden. Had je me nodig, Tax Hax? Zandstorm, oude vriend. Ja, ik heb je nodig. Het uur van de wraak heeft geslagen. Sanderstik is gevangen genomen. We moeten hem bevrijden. Zo mag ik dan de muren van de gevangenis verblazen. blazen, dekstheids. Natuurlijk, Sensor. En daarna die van de bank. Want ik wil al het kerium dat er in de kluis zit. Die blazen gewoon op. Goed, Tex-Hex. Goed. Dat plannetje zint me wel. Wanneer vertrekken we? Nu meteen, zijn storm. Nu meteen. We hebben geen seconde te verliezen. Ondertussen vertelt Marshall Bravestar... het verhaal van de mislukte bankoverval aan Handelbar. <lacht> en toen stapte hij zo de cel binnen... en dacht dat het de kluis van de bank was. <lacht> Nou, dan zal Fenderstik wel behoorlijk kwaad geweest zijn. Ja, hij was woest. Hij zei dat Tex-Hex hem wel zou komen bevrijden. Ja, dat denk ik ook. Tex-Hex heeft toch een paar gevaarlijke bandieten aan zijn zijde. Sandstorm bijvoorbeeld, een reus van een zandwalrus. Die zandstormen kan veroorzaken en mensen in slaap laat vallen met een soort, ja, een soort mist die die uitblaast. En dan is er natuurlijk ook nog Scus, een van de prairie people. Een van de prairie people? Zoals Deputy Rivas? Ik dacht dat die allemaal aan onze kant stonden. Nee, nee, ja, allemaal, behalve één. Scus. Hij is een gemene smokkelaar en ziet er ook zo uit. Hij is zeer goed in het verzinnen van valstrikken en flauwe grappen. Dus als ik het goed begrijp, dan moeten we nu uitkijken voor... Hé, hey. hé, hey, luister eens. Hey. Ik luister, maar uh, ik hoor niks. Wel wat geroezemoes van mijn klanten en het lawaai van ruimtevideospelletjes. Wat, uh, wat hoor je dan? Ik hoor een raar soort hoefgetrappel en de knarsende wielen van een wagentje. Oh, dat moet Skullwalker zijn en het wagentje van Skus. Skullwalker? Ja, dat is het ruimtepaard van Tex Hex. Hij kan razendsnel lopen en ook nog vliegen dankzij kerium. Ja, dat hoor ik, want ze komen snel dichterbij. Ik denk dat het tijd is om eens te gaan kijken wat er aan de hand is. Ik ga mee, Marshall staan. Oh, kijk, daar komt al een zandstorm aanzetten. Nou, dat voorspelt niet veel goeds. We moeten snel naar de gevangenis. Deputy Vus is daar helemaal alleen. Ja. Voordat je het weet blaast Sandstorm de muren omver. Te laat. Daar staan ze bij de gevangenis. Wie? Ik zie niemand. Ik, ik zie een soort walrus. Een van de Prairie People en Tex Hex. Ja, dat klopt. Die anderen zijn Skuz en Sandstorm. Tex Hex, Sandstorm en Skuz staan al voor de deur van de gevangenis. Als Deputy Fuzzis wist wat er buiten aan de hand was... dan zou hij niet meer zo rustig binnen zitten. Dan zou hij naar het commandocentrum van Marshall Bravestar zijn gegaan. Door op de juiste computerknop te drukken... verandert heel Fort Kerium in één geweldig hermetisch afgesloten... en ondoordringbaar fort. Maar het is al te laat. Sandstorm ademt diep in. Vooruit Sandstorm! Blaas die ellendige gevangenis muren omver. Natuurlijk, Tex-Hex. Hou je klaar. Hier gaan we. Mooi, Sandstorm! Storm. En kijk wie we daar hebben. Deputy Fuzz. Hoe gaat het? Welkom, Tex-Hex. Welkom. Ik bedoel, uh, maakt het er weg, komt. D -d -d Dit is de gevangenis van Fort Kerium en zo meteen komt Marshall Bravestar. Oh, je vriend Marshall Bravestar, die ken ik, ja. Vooruit, Sandstorm. Blaas hem in slaap. We hebben geen tijd meer te verliezen. Natuurlijk, tex X. Zo. Dat doet mij niks. Dat kan ik best wegen. Ik voel helemaal niks. Ik voel helemaal niks. Zo. Die is vertrokken. En nu een vrij. bevrijd. Texhex. Zijn stormskus. Wat ben ik blij jullie te zien? <laughs> we komen hier uit de gevangenis bevrijden, steek. Sandstorm, blaas die tralies weg. Graag, Tex Hex. Uit de weg. Daar gaan we. Stop, Sandstorm. Marshal Bravestar, jij hier? Ja, Tex Hex. En ik kom jullie arresteren. <laughs> Dan wil je me toch te pakken moeten krijgen. Marshall Bravestar, hier, pak aan! Opgepast, Marshall Bravestar! Hij heeft zo'n neutrale laser. Verduiveld! Die Marshal Bravestar is zo snel! Hij ontdekt al zijn neutral Niet verwacht, hè, Tex-Hex? Maar ik heb ook zo'n neutrale laser. Hier komt hij. Marshall Bravestar trekt zijn neutralezer met onwaarschijnlijke snelheid, richt en raakt Tex Hex die verlamd blijft staan. Maar ondertussen richt Sandstorm een speciale blaaspijp op Marshall Bravestar. Sandstorm kan zo op afstand met een gerichte straal een tegenstander in slaap spuiten. Net op tijd ziet Hendelbaar wat er gebeurt. Met een geoefende hand gooit hij zijn zilveren dienblad precies tegen de hand van Sandstorm en de blaaspijp valt op de grond. Dan is Marcel Bravestar weer aanzet. zet. Bedankt, Handelbar. Dat was net op tijd. Hier, die is voor jou, Sandstorm. <treeks> en die is voor Skaas. <treeks> die was raak, goeie. <treeks> <treeks> <treeks> Zo. Door de stralen van de neutralaser staan die tenminste voorlopig stil. Dan kunnen wij intussen de gevangenis weer opbouwen. Zullen we daar dan maar direct mee beginnen? Goed, maar eerst moeten we Deputy Fuzz wakker maken. Deputy Fuzz? Hé! Hey. Hé, hey, Deputy Fuzz! Hoor je me? Ik moet maar zo blijven staan. Ik roer niet in Hé, hé, ik roer het, ik daar, wat is er? Wakker worden, deputy deputiefuis, wakker worden. Wakker worden? Ik mijn helemaal niet. Oh nee, wat denk je nou wel? Ik was gewoon. heel diep aan nadenken. Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Maar kom. We moeten nu eerst de gevangenis weer opbouwen. Eh, en wat doen we met Tex met, met en Sandstorm, en Sus. Oh, laat die nog maar even staan totdat de gevangenis klaar is. Dan staan ze meteen waar we ze willen hebben. Ah, arme Texeks. Ik bedoel, eh, ik bedoel Goed idee. Zal ik vast enkele stukken een buigen voor het dak. Zo, kan je dat, Deputy Fras? Natuurlijk, was opleefstar. Kijk maar. Ja. Zal ik het even doen, Deputy Fuzz? Uh, tja, eigenlijk uh, heb ik voor methanium buigen al nou geen tijd. Ik, uh, ik heb het veel te druk met het bewaken van de gevangenis. Uh, zo is dat, Deputy <laughs>